11 uur. Freddy Fontaine met het NOS-journaal.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Ik ben misschien te laat geboren.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 Nog een langer en laat me blijven wie ik ben.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 heb ik een opname gevonden uit 1979. U wordt nu Gerard Koks met een broekje in de branding. Het gebeurt niet dik als hoogtes, maar zo'n paar keer vers seizoen. Misschien nog meer het ligt eraan wat of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande water spint. Een zee met hoogte golven en het weer dus lekker heet. Dan hoor je dan enkele keer...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 Want ook een oude vrijster zit zo'n slapjes in haar was. En niet zij, reeds op jaren, in de liefde nog geen weg. Probeert zich het langs deze onsympathieke he -he -he -he. Een broekje in de branding, het drijft een druime sop. En ergens in het water staat een halzende vrouw. Een broekje in de branding, die zwemt er tegenop. Brengt deze spiering haar een kanoon, joh-ho. het aan tegen een miljonair of bolle bof. Of tegen een welgestelde delinquent met geld.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 in het water, wel een eindeloze vrouw een broekje in de branding zucht, het zit geen avra, dat is een drenkeling tenminste niet blauw blauw maar maak voor overeiling en bedugel overmoed beseft er ook een kenau soms een broekje opendoet, een broekje in de branding overtuigend. werk Wat vies, Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit peu maar dat was geen bezwaar. Maar zij ving op haar nageltjes, dat vond er moe een krap. En telkens als ze weer begon, die mama, blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te eten. Wat, wat vies, Louise. Met dat bijten je vingers versleten. wacht wat pies, Louise. Hou met dat bijten, of oh, anders heb je... Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol maar zij heeft trots die monsterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mostertafels, maar op geen zo fijn. alsof er kleine vingertjes van vleesroketjes zijn. Loïse zit niet op je nagels te bijten, Wacht, Wat, wat wies, Loïse. Je zult met dat bijten je vingers verkleinen, Wat, wat wies, Loïse. Oh met dat nog, oh, anders heb je een strook. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Lobies, ze zit niet op je nagels te bijten. Papa, papa, oh, met een leuke jonge man De nageltjes zijn nagelt grond. Je merkt hem niet meer van En als je vraagt hoe komt het nu Dan antwoordt ze volpret Mijn jongen houdt mijn handen vast en steekt mijn mond bezet Louise zit niet op je nagels te bijten Wacht, wat vies, Louise Je zult met dat bijten Je vingers verslijten Wacht, wat vies, Louise Al oh, met dat bijten nog anders Ze zit niet op je nagel, te weten pa, wat bies de Ik heb soms van die akelige dagen: dat alles me te groot wordt en te veel.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 the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 U luistert naar Zandvoort-Zandvoort. I you. Thank you.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 Bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren, voor onder half miljoen. And telkens nou ik eventjes het deksel open doe, and dan strike ik je zo saftjes lacht je haren. Dan lik je in de vaten en niemand kan erbij. Geen You can steal in, you've been hailing them all for me. Eek, so you're all the leaf star in a do doing. And then Telkens even kijken, hell voorzichtig, even kijken. Then Telkens even kijken, and then soon.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 Wim Kan, u hoort hem met een echte Hollander. Als een Hollander een avond gaat genieten... naar de schouwburg in zijn splinter, niet goed, zoekt hij zelfs zijn eigen plaats en zegt stralend tot zijn maat: ik een partje in mijn zak, dat doet me goed...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 en ik uit wat of ze inbrengt, en dan zeg ik ik zinnen. Als de schouwburg 75 jaar oud is, zeggen BMW dat wordt een heel gedoe. Feestje bouwen voor het geheel van het schouwburg personeel: Wiener, zanger, en de Beatles toe. Plus nog een musical. Met tachtig man. Maar als Hollanders, als echte Hollanders, rekent men uit wat het gaat kosten en dan komt alleen Wim Kamp. Van zijn honderdste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt en deden alle zusters even aardig. Ter slot is honderd jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet en rood papieren slingers opgehangen.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 Misschien gold voor opa's honderd jaren Maar vast niet voor des directeurs betoog Daarna kwam er een stroom van minileden Uit ziddenuren zelfs een uitgoed Vol jaren opgespaarde hartelijkheden En ieder bracht cadeautjes voor hem mee Voornamelijk tabak en confituren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 Want gebruik hem niet was toegestaan. Daar bakken chocola het vest met mouwen. Daar wol nog wel eens irriteren bouwen. Alleen het bouwpantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou.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 Zeg er wel bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor ieder een behalve voor mij, verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten.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 Natuurlijk ook een gladdering. Hij ging toen mee met de smokkellaat. Om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg glorie.